Onder de. Dames en heren, en ik zie jullie allen. We kijken. Ik En ik verzoek u allen even binnen te komen in deze grote zaal. Dames en heren, ook even uit deze zaal. Komt u alstublieft even naar de grote zaal. Ik word hier al een beetje uitgelachen, maar heren, dames. Komt u naar de grote zaal? Ik zie daar alweer door het CDA drinkende beweging gemaakt worden. Maar ook het CDA wordt verzocht de grote zaal in te komen. Nou, ik heb er een paar geronseld. Uh, je hoeft niet bij de ingang te blijven hangen, er zijn uh, staattafels. kom rustig naar binnen. Niemand bijt, ook Gijs niet. Daar, uh, ben Meijer CDA, ik ben heel rustig. Karel, ik hoop dat jij rustig blijft vanavond. Ik hoor nog wat opmerkingen achteruit de zaal. Goed. Iedereen stroomt een beetje binnen. Kom, pak een tafel. Ja, Claire, welkom. Henk, alles goed? Heel goed. Ja, uitstekend. Um, tijdens, tijdens deze babbel hoef je niet stil te zijn, maar je mag wel wat zachter praten. Zodat uh, ik mijn boodschapje kwijt kan. En ik ben niet de enige met een boodschapje. Er... Uh, komen vanavond boodschappen, hoop ik. Grote boodschappen. U ziet, burgers van Zandvoort heeft gekozen. Afgelopen maandag stond u, u gaat kiezen. En afgelopen maandag heeft u allemaal deze kaartjes gehad. En nu zweeft er niemand meer. Ik heb nog gezocht naar een kaartje Leefbaar Kust, maar die heb ik niet gevonden. Dus ik hoop dat niemand daar last van gehad heeft. Dan kunnen ze nu weg, want er is gekozen. Ik heb ook een presentatielijst bij me. Die wil ik niet afwerken, want er staan er veel te veel op. Maar ik zie al een paar bekende gezichten. Ik zie daar bijvoorbeeld Gert Tonen al in conclaaf met Gert-Jan Bluis. Dus naast staat meneer De Rode. Meneer Dirk Meij ook van het CDA, ook welkom. Wat gaan wij doen? We gaan muziek draaien. We gaan kijken naar beelden van kort En dat alles tot een uur of elf. Waarbij de eerste uitslagen bekend zijn. De opkomst in 2006 was 53%. Landelijk zitten we nu al op 53%. Dus uiteindelijk komt het, kom het wel goed, hoop ik. Uh, ik zie daar de loco-burgemeester. Die wil ik even bij me hebben als het kan. Wilfred, welkom. Uh, ik moest ook nog vermelden de groeten van de burgemeester, want die is ziek. Je gaat hem vervangen. Uh, ik, ik hoor dat de volgorde nu andersom is, want ik moest melden dat de burgemeester ziek was. En ik moest jou de groeten doen. De burgemeester betreurt het enorm, die is plotseling ziek geworden en heeft gevraagd of ik voor hem de honneurs wil waarnemen. Dat zal ik graag doen. Ik heb ook al gehoord dat je een opkomstpercentage kan melden. Als de griffier eraan komt met het precieze percentage, ik, ik meen dat het 54,81 is... Maar uh, ik weet dat niet zeker. Nee, dan, uh, dan heb ik het dus helemaal fout. Dan is het 49,81. Ik zou, uh, Grevier, kan die eender nog bij? Goed. Dankjewel. Uh, we blijven kijken of dit zo is. Er wordt nog stevig geteld. Ik liep net uh, langs het gemeenschapshuis. Daar zit Pieter joustra met allerlei papieren om zich heen. En dat uh, gaat wel goed komen. Rond 11 uur. Dus uh, de uitslagen. Ik heb nog een aantal dienstmededelingen. De eerste vijf op alle lijsten worden verzocht in de fotohoek een portretfoto van zich te laten maken. Uh, en een aantal van u uit de politiek Zandvoort zal gevraagd worden door CFM. Die zit in de kleine zaal om een interview te geven omdat we straks live in de Zandvoortse Eter zijn. Uh, tot die tijd beeld, muziek en disco door DJ Fred Kronenburg en Cor Draaier boven. Mocht er iets eerder te melden zijn, landelijk of sans voor zijn politiek... ...dan zullen we daarop inbreken. En uh, al, op het aller-allerlaatste, dat is rond half één, ...zullen wij de uitslagen bekendmaken per kandidaat. Dus mocht je dat interessant vinden, dan uh, kan je daar blijven. Daar komt mevrouw Rietkerk binnen. Kunt u even bij me komen, mevrouw Rietkerk? Ik heb namelijk uit zeer betrouwbare bron vernomen... ...dat er vanavond een coalitiediner geweest is ja, met drie klopt, dames. Klopt, klopt, klopt. We zijn net terug met z'n drietjes. We zijn al op de foto geweest, we hebben heerlijk... Welke coalitie gaat dat worden? VVD, GBZ en PvdA. En dat allemaal met drie vrouwen aan één tafel. Nou, we zijn zeer benieuwd wat daaruit gekomen u wel. Um, mocht er vragen zijn, komt u dan naar mij toe. Ik probeer u alle vragen te beantwoorden. Er mag niet gerookt worden in dit hele gebouw. Dus ook niet in de kleine zaal. Doe dat ook niet, want dan wordt u verwijderd. Dan wens ik u uh, een genoeglijke avond. Hoop dat we wat leuke dingen mee gaan maken. En als eerste gaat Cor laten zien wat er vandaag in Zandvoort gebeurd is. Veel plezier. Nou, nu moment voor het uh, Zandvoortsmuseum. Het is 3 maart, vandaag zijn de verkiezingen. We gaan kijken wat nou zo gaat gebeuren tijdens de verkiezingen op de bureaus en waarvoor mensen hebben gekozen. Mijn vraag is: van, weten ze, wisten ze het al van tevoren? Komen ze er nu pas achter? Of op het moment dat ze in het hokje staan met een pen en papiertje hun uh, lijst invullen, dat ze dan pas kiezen wat ze gaan doen. Nou, we gaan zo direct even binnenkijken in het Zandvoortsmuseum bij de tafel. En we gaan ook nog kijken bij andere locaties. Hoe of wat. Kijk, juist moment. Op het moment staan we binnen in het Stamvoortsmuseum. Het stembureau hier aan het uh, Gasthuisplein. Het is aardig druk aan het uh, worden hier. En ik zie ook onze Klaas Koper natuurlijk net binnenkomen. Klaas, mag jij vragen stellen? stemmen? Dat zou maar niet moeilijk zijn. Nou, het is uh, verkiezingstijd. Het is allemaal moeilijk. Ja, ja, ja, ja is goed. Heb je al gestemd? Ja, uiteraard. Wie? Wat zou je denken? Eén keer je. Ik mag niet raden, dat gaan we niet doen. Nee, je stem was al vast van tevoren neem ik ja, aan. duidelijk. Ik ben lijstduur van de oude partij Zandvoort, van OPZ. moet je niet te vragen wie er gestemd wordt natuurlijk. Hè? Nee, dat is waar. Maar is het niet zo dan dat jij, omdat jij een lijstduur bent van OPZ, niet op een andere partij moet stemmen in plaats van je eigen partij? Nee, je moet helemaal niks natuurlijk. Je hebt een vrije keuze. En die keuze is de partij waar ik voor sta. Dit is niet het eerste stembureau, denk ik, waar je binnen kunt lopen samen met jouw mooie kleedij als zijn zijnde. Nee, ik ben net met de burgemeester en de gemeente voorlichten zijn we een rondje wezen lopen. We zijn bij het gemeenschapshuis geweest en zijn bij het station geweest. De markt eventjes omgeroepen dat de mensen te animeren om toch te gaan stemmen vandaag. Hun stem niet te verloren te laten gaan. Hoe is de opkomst uh, wat jij tot nog toe hebt gezien? Ik vind hem hier prachtig. Ik... Uh, ik denk dat het. Arie, hoeveel zijn er te zitten Ria, hoeveel zitten we? Hoeveel zitten we? Nou, zo... 266, nou, dat is een hele mooie opkomst. Dat is een mooie opkomst hoor, we zijn net bij het station. Maar ja, dat is een nieuw stembureau, dus dat is nog niet zo bekend. Dat zaten we dan de 85. We nou... zitten we toch zo'n drie keer zoveel. Maar ja, we zitten natuurlijk prachtig in het centrum hier. En de mensen hebben nu, mensen hebben nu vrijheid om te gaan naar het stembureau wat ze willen. Dus we zien inderdaad nu mensen die hier normaal niet thuis horen. En nu de vrijheid hebben om hier wel te komen stappen. Die toevallig even boodschap boodschapgikken doen en dan hier binnen komen stappen. Inderdaad. Inderdaad, ja. Nou, Klaas, dankjewel. Veel plezier nog vandaag. Jullie ook, hè? MUZIEK We lepen de camera even. GELACH Kijk, alles wordt opgeromen. We, uh, ja, als we, het ja. we staan nu bij Ria van het stembureau van de uh, Zandvoort Museum. Dit is de eerste keer dat het op deze manier gaat met stempassen. Oh, heb je weer niet opgenomen? Kijk nou uit voor. Ja hoor. Ga gewoon door. We staan in het stembureau van de Zandvoortsmuseum. Ik sta bij Ria al. Die uh, turft onder andere en die auto de stempas bij wie er allemaal zijn gekomen. Op hoeveel mensen zitten we nu ondertussen? We zitten nu op ongeveer 260 mensen. 260 mensen. Het is nu 10 voor 12. Hoe laat zijn jullie begonnen? We zijn om half acht begonnen en het loopt aardig door. Hoeveel mensen ga je vandaag verwachten? Daar hebben we geen idee van, want het is de eerste keer is dat het zo gaat. Dus uh, geen idee. De eerste keer dat uh, iedereen mag uh, kiezen waar ze willen, mag stemmen waar ze willen. En dat het niet meer per computer gaat. Hoe bevalt dat? Ja, ja oké. Okay. Vroeger helemaal natuurlijk. Geef ik toe? Uh, voor jullie makkelijker of voor de uh, stemmers makkelijker? Ja, ik denk voor beide eigenlijk wel. Want ik kan zelf herinneren, uh, nou ja, vier jaar geleden, dat er een oudere dame komt die niet weet hoe het werkt. En dat ze nog op de knop extra moeten drukken en dat dan de mensen van Stembro moeten helpen. Moeten jullie nou ook veel helpen met deze papiermanier? Uh, we hebben soms oudere uh, bewoners van Zandvoort, die komen hier, die zijn dik in de negentig. En ja, die moeten we een beetje helpen. Nou. Vrijzingen geven en dat is dat. Ah, netjes. Vanavond gaat u tellen? Ja, zeker weten. Het gaat er worden, wie gaat winnen? Geen idee. Geen idee, maar het wordt een lange avond, dat weet ik wel. Nou, dat is mooi hartstikke bedankt. Heel veel succes en plezier op vandaag. Dankjewel. We zitten hier naast Frits, de, de voorzitter van dit stembureau hier uh, op de het Gasthuisplein, het Zandvoortsmuseum natuurlijk. Het is een hele drukke opkomst. Wat is nou de taak van de voorzitter voor vandaag? Ja, de voorzitter moet in eerste plaats de orde handhaven in het stembureau. Is dat zo risicovol? Hier. Is dat zo risicovol dan? Jazeker, als u de voorschriften leest, dan denk je, wat begin ik aan? Maar goed, ik doe het als een jaar of 50. Dus ik weet ongeveer hoe het in elkaar zit, dat het allemaal best meevalt. Maar verder moet ik eh, kijken, de mensen die geven mij een, een, uh, een oproepingskaart. En die, uh, op basis daarvan, als, het, als de legitimatie klopt, dan geef ik ze een, een stembiljet en dan mogen ze stemmen. Zijn nou veel mensen hun legitimatie vergeten? Want dit, is voor, dit keer is voor het eerst dat mensen verplicht hun legitimatie mee moeten nemen. Ja, nou, dat gebeurt niet zo vaak. Een enkele, enkele keer gebeurt het en het is heel vervelend dat ja, dan er niet gestemd mag worden. Er zijn geen uitzonderingen te maken voor dat geval. Zoals we legitimaties die verlopen zijn, op, net op een maand of twee af. Uh, we, we hebben een globale toets. We gaan natuurlijk niet alles uh, zo nauwkeurig bestuderen dat iemand als één dag het paspoort verlopen is. Dat er iemand wegstuurt. Als de, voldoende voldoende eh, duidelijk is met welke personen we te maken hebben. op basis van de stukken die aangeleverd worden. dan eh, vinden we het goed. U ziet hier nog tot uh, vanavond laat natuurlijk. vanaf half acht vanochtend al. voldoende koffie, thee, broodjes aanwezig? Nou ja. we, we, we klagen niet hè. Het <laughs> zou natuurlijk wel wat ietsje uitbundiger kunnen. Maar uh, wat vroeger. ja, zat ik in de Bodaansticht in de Bodaan ik kreeg altijd een maaltijd aangeboden daar. Hier is het wat kariger, kariger hè? wat meer schraalhands is hier, keukenmeester. Nee, oké. Okay. Uh, je zit alleen in dit stembureau vandaag of gaat u ook uh, roleren tussen andere stembureaus? Nee, ik zit alleen in dit stembureau en deze leden van het stembureau ook. We gaan niet... Uh, Jobrotation is er niet bij. Zelf gekozen voor de stembureau of wordt u ingedeeld? Nou, je kunt de voorkeur bekendmaken en... Uh, ik zat vroeger op uh, in Bent en ik heb toen op een gegeven moment gevraagd om uh, hier te zitten, kwam ik in het raadhuis terecht. En daar hebben ze het stembureau verplaatst naar hier. Dus nu zit ik hier. Nou, dat is mooi. Heel veel plezier nog vandaag en uh, sterkte tot vanavond. <laughs> nou, het is best gezellig en de mensen zijn aardig en uh, die dag die komen wel goed door. Dat is mooi. Succes nog. Ja, hartelijk bedankt. We zijn nu ondertussen in het stembureau van Centerparks Hotel. We zijn de burgemeester Niek Meijer tegengekomen. Niek, dit zijn de eerste gemeentelijke verkiezingen voor jou. Hoe bevalt dat? Uh, goed. Ik vind dat de sfeer op alle bureaus als je de mensen tegenkomt is ook goed. Men uh, gaat graag stemmen als ik inwoners zou uh, beluisteren. En ik heb de indruk dat het loopt. Ik ben heel benieuwd wat het opkomstpercentage is. We hebben nu uh, diverse extra stembureaus, bijvoorbeeld bij het station erbij. Uh, hoe gaat het daarmee? De opkomst bij het station is op dit moment ongeveer de helft van de andere stembureaus. En je kunt niet zeggen dat is goed of fout. Nee, het is een extra gelegenheid voor mensen. Ik vind dat je mensen het makkelijk moet maken. Dat was ook de reden waarom we hebben gezegd: we gaan ook bij het NS-station staan. En aan het eind van de dag gaan we het gewoon zien. Het is voor de eerste in weer dat op deze manier gestemd wordt: met papier, met een ton. Wat is daar de aanleiding toe geweest om niet meer met computer te doen? Landelijke is er besloten op basis van een uh, risicoanalyse dat het stemmen per computer beïnvloedbaar zou kunnen zijn. En men heeft omwille van de schijn besloten om het daarom niet meer te doen. Duidelijk ja. ja, het al. Ja, het is jammer, want het vergt uh, heel veel extra werk. Uh, aan de andere kant moet je ook zeggen, het vertrouwen in het uh, stemmen moet zodanig blijven dat mensen om die reden ook niet wegblijven. Uh, de, de stemmers die komen op het stembureau, die mogen kiezen nu welk stembureau ze nemen, ze zitten niet meer verplicht. En ze moeten nou verplicht legitimatie meenemen. Uh, ik kan bedenken dat mensen net hun legitimatie hebben verlopen of kwijt zijn, is er dan nog wel een mogelijkheid om te stemmen. Uh, nee, nee, volgens mij moet je je identificeren. We hebben het ook laten nazoeken of dat werkelijk moest. Want het is natuurlijk wel een beetje van de gekken dat je hier binnenkomt. En je kent iedereen en ze kennen jou ook. En dat je toch moet legitimeren. Maar de wet was daar heel duidelijk in. Dus wij voerden het ook zo uit. En wat ik gelukkig hoor. Ik heb drie kwart van de stembureaus nu bezocht, is dat het heel erg meevalt. Ik vind het dus ontzettend goed lopen. Mensen hebben heel goed in de gaten dat je dat identiteitsbewijs, rijbewijs, ID-kaart, paspoort, gewoon meeneemt. En die tonen dat ook al gelijk. Of bijna niet om gevraagd te worden. Dus ik vind dat echt een compliment. Nou het is natuurlijk ook al een aantal jaar zo dat er uh, legitimatieplicht is op staat. Dus de, de uh, inwoners zouden het al bij zich moeten hebben. Klopt, iedereen wordt geacht om bij zich te hebben, maar de gemiddelde ervaring leert dat dat niet altijd zo is. En ik vind nu wat ik hoor, 1 op de 200, 2 op de 200. nou dat vind ik echt heel beperkt gelukkig. En we moeten alles aan doen om iedere stem binnen te halen, want dat is heel belangrijk, maar dit nou, ben ik heel tevreden over. Wat is de verwachting van de opkomst van vandaag? Hoeveel percentage van de inwoners van Zandvoort verwacht u? Daar staat de glazen bol. Ja. Ik, ik durf het niet te zeggen. Ik hoop dat we de dalende tendens, die nu net boven de 50% ligt, kunnen doorbreken. En dat we weer omhoog gaan klimmen. Ik zou het wel zorgelijk vinden als we onder de 50% komen. Want dan kun je, vraagtekens, uh, ga je al gewoon vraagtekens plaatsen bij de legitimiteit van het openbaar bestuur. Nou Nick, hartstikke bedankt. Veel succes en sterkte vandaag nog. Graag gedaan, jullie ook. Dank u wel. Kabeltje letterlijk hoor. Voorzitter van het stembureau op het Sinterpark Hotel. Uh, meneer, hoe heet u? Dat is een goede begin. De Gerrit Schaap. Gerrit Schaap, aangedaan. Uh, op het moment is het hartstikke druk hier op het stembureau. De mensen blijven heen en weer lopen. Op welk aantal zitten we nu ondertussen? Op uh, 220. U uh, half 1. Jullie zijn om half acht vanochtend begonnen. Uh, is er een piek en een daal uh, geweest vandaag? Of loopt het echt de hele dag al geleidelijk door? Uh, geleidelijk door. Deze manier van uh, stemmen, dat uh, de uh, kiezers zelf een stembureau kunnen kiezen en uh, kunnen bepalen. Uh, valt het daar u bij op dat het drukker is geworden, rustiger is geworden op dit stembureau? Tot nog toe heb ik één iemand gehad die uh, normaal bij een ander stembureau vandaan kwam. En verder zijn alle mensen die hier kwamen de, gasten, de mensen die hier altijd komen. U zit hier als voorzitter, dus neem ik aan niet de eerste keer dat u uh, hier zit op dit stembureau? Nee, dat klopt. Dat is al wel heel wat jaren, ja. Hoeveel jaar doet u dat? Nou, ik denk een jaar of 25, 30. Op dit stembureau? Nee, dat niet. Verschillende stembureaus. Een jaar of vijf hier, denk ik. U heeft ook echt expliciet gekozen voor dit stembureau? Nee, dat uh, bepaalt de gemeente. Um, vanaf uh, heden is het legitimatieplicht natuurlijk bij het stemmen. Hè? Ja, en... Hebben jullie veel mensen gehad zonder legitimatie? Nee, dat valt me reuze op. Ik denk dat dat door de televisiereclame komt. Uh, 95, nee, 98 komt met en de oproepkaart en het legitimatie in hun hand. Dus dat werkt perfect. Heeft u enige ideeën waar uh, de kiezers allemaal voor stemmen? Of ja. krijgt u dat absoluut niet te horen van ze? Dat is, uh, dat is een strikt vraag. Dat, uh, dat, dat weten we niet, nee. Ik kan het proberen. Ja. We dit wel aanstellen Vanavond worden alle stemmen geteld. Uh, we hebben natuurlijk voorgaande keren de computer gehad. Dit is weer ouderwets met papier. Hoe gaat het in zijn werk de stemmen tellen vanavond? Daar hebben ze een oplossing voor gevonden. Om uh, precies acht uur uh, wordt de stembus opengemaakt. De stembiljetten worden eruit gehaald en we sorteren ze grof op partij... Dus niet op kandidaat, echt op partij. En die aantallen geven we door aan de gemeente. Dus dat ongeveer om vijf of tien over acht bij de gemeente de, de, gro wat? Oh, 10 over 9 de grove uh, uitslag bekend is. We zitten hier in de Edmondsclub van het Een een hele mooie deuren. Gaan de deuren ook dan vanavond dicht en de bak over de tafel heen? Nee, dat is ook mijn strikvraag. De telling is voor iedereen toegankelijk. Alleen mogen ze er niet ergens mee bemoeien. Oké, okay, nou heel veel succes en sterkte nog tot vanavond. Bedankt. Die bedankt. We zitten wederom in het uh, Centerparks Hotel op het uh, stembureau. Ik zit naast een heer die uh, achter het bureau zit. Wat is uw naam? Gerard Verstegen. Gerard Versteegen. Uh, hoe bent u zo bij dit stembureau gekomen? Ja, daar ben ik toen de tijd voor gevraagd. Uh, ik heb eerst altijd een uh, aantal jaren in een ander stembureau gezeten, dus uh, naast de Oranje School. En op een gegeven moment ben ik, uh, om welke reden weet ik, dus hier naartoe verhuisd. Hoe bent u in eerste instantie bij een uh, stembureau gekomen? Heeft u politieke interesses? Uh, zit u er zelf in? Uh, hoe komt u erbij om in een stembureau te gaan zitten? Überhaupt? Dat heeft eigenlijk te maken wel dat je dus uh, in de gemeenteraad gezeten hebt. Heb en uh, zodoende, ja, dan kom je dus uh, uh, de ambtenaren tegen. En dan de vraag je wil je op een stembureau zitten? Nou ja, daar had ik nooit geen problemen mee. Dus zodoende is het eigenlijk uh, gegroeid. En als je één keer geweest bent. Dan word je de volgende keer ook in gevallen weer gevraagd. Dus zodoende dat ik hier dus al, uh, nou, ik denk al 20, 25 jaar in het stembureau zit. Is het verslavend? Nou, het is wel gezellig. Het heeft wel iets, uh, nou ja, je komt veel bekenden natuurlijk tegen die uh, in je dorp wonen. En uh, ach, het, soms je het wel eens een keer een beetje humor. En, uh, nou, het is wel gezellig. Het is wel, hoe ik zeggen, toch wel vermoeid. Wel vanmorgen 7 uur af tot vanavond, ja, het zal uur worden dat je weer, weer thuiskomt. Dus er zijn eigenlijk twee werkdagen in één dag. Uh, kunt u een leuke anekdote vertellen... wat u zo al meemaakt op zo'n stembureau? Een leuke anekdote? U zei net, er zit humor in. Het is wel vermoeiend, maar qua humor... een leuke anekdote wat in de afgelopen 25 jaar... echt de, de uitspringt. Waarvan u denkt van... ja, dat was echt het leukste wat ik heb meegemaakt erin. Nou, ik, ik kan niet zo direct uh, iets herinneren eigenlijk. Uh, Ach, de mensen zijn gezellig, die komen... Een oude bekende die je al honderd jaar niet hebt gezien, weer misschien teruggekeken, gezien. Dat is dan juist. Het gekke is dat je soms uh, maar eens in de vier jaar iemand tegenkomt die je toch goed kent van het verleden. Dus ik komt net ook iemand, die ken ik uit het bedrijfsleven. Mm -hmm. ja, en die kwam toen uh, nou ja, wekelijks bij me aan de, aan de zaak. En nu zie ik hem eens in de vier jaar hier. Ja. Hé hey, hey, Gerard, hoe is er mee? Weet je wel, <laughs> zo. Net, uh, nou ja, uh, hier heb je ook weer oude bekendens ja, wel, maar... die hier komen. Dus uh, die, uh, nou zo werkt het eigenlijk. Ja. Vanavond zin om de briefjes te tellen? Dat uh, moet je. Uh, maar met de computer ging het wel wat prettiger. Er <laughs> was druk op de knop en het rolletje kwam eruit. Ja. En er was een aantal formulieren vullen. En we konden uh, naar, ja, het, uh, naar het raadjes gaan om al gegevens in te lezen. Nu gaat het namelijk zo. We tellen, ja. Mm -hmm. ja. En we geven per telefoon... Het einde door en dat is ook niet voor 100% zeker, maar een beginstand vast en later gaan we dus opnieuw. En dan wordt er ook uitgezocht op welke of wie de voorkeursstemmen uh, stemmen gekregen heeft. En dat gebeurt ook nog vanavond? Dat gebeurt ook vanavond. Tot te laat ben je daarmee bezig, denk je? Ik denk dat een uurtje of elf, uh, we krijgen wel assistentie uh, om te tellen. Oké. Okay. Dus dat uh, scheelt. Nou, heel veel succes en sterkte vandaag nog. Wij maken er een mooie dag van. En buiten is het ook prachtig weer. Het is heerlijk weer. Dat komt me, komt me weinig voor tijdens uh, stemmen. Ik kom de laatste keer herinneren. Is daardoor ook de opkomst misschien groter? Ik denk het huis wel. De laatste keer hier, vooral hier zitten aan de boulevard natuurlijk. Regen en storm. Ja. Nou, en uh, het enige wat we tegenkwamen waren mensen met stukken stukkende plus. <laughs> Dat is ook weer dus de humor die in zo'n stembureau leeft Ja, ja, tuurlijk Helemaal goed, succes nog Dankjewel Jij bedankt En Jeroen, een prettige dag Gaat lukken op het station, die hier voor het eerst is uh, gelegerd. Uh, we zitten naast een van de heren, naast de twee dames uh, die van het zijn. Wat is uw naam? Rob de Reusse. Rob. Uh, wat is de opkomst hier tot nog op het station? Ja, met het, als de trein aankomt, dan uh, hebben we wel wat mensen. En als de trein weg is, dan wordt het wat rustiger. Maar het is meestal zo dat uh, als er een trein uh, gaat arriveren, dan uh, hebben we wel aardig wat mensen. Ja. Er komen de mensen om te stemmen, dus... Uh, reactie is heel positief. Dit is voor het eerst dat het stembureau hier zit. Hoe bevalt het? Ja, prima. Gaat goed. Ik bedoel, we uh, zitten hier uh, best in de kijkers, uh, rondom in het glas. En uh, ja, het bevalt ons goed. Dat is mooi. Uh... Ik neem aan dat het niet voor de eerste keer is dat u in een stembureau zit? Uh, de tweede keer in mijn leven, ja. De tweede keer in mijn leven, vier jaar geleden, de eerste keer? Een keer, ter, ja, terug, ja, heb ik in een oranje school gezeten. Hoe viel dat daar? Nou, het was wel uh, gezellig, het uh, was wel leuk. Je ziet nog eens een keer uh, mensen die je normaal niet ziet, want ik, uh, ik woon maar een half jaar in Zandvoort. Okay. <laughs> En het, op deze manier stemmen, met de stempas, met de oproep die ze krijgen, zonder de computer, dat ze overal kunnen stemmen waar ze willen. U heeft het vier jaar geleden meegemaakt. Is het nou anders, is het beter? Ik denk dat het voor de mensen is die dus uh, overal kunnen stemmen, nu wel uh, beter is. Dat, het, uh, dat hoor je ook vaak van, Oh, dat is uh, fantastisch dat jullie hier zitten, want dan hoeven we niet zo ver weg. En uh, Dat is wel zo. De opkomst die hier vandaag is... Um... Zie je veel mensen die vroeger bij de oranje Nassau school uh, stemden? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik, denk, ik ben namelijk van mening dat er toch een heleboel mensen zijn... ...de oudere mensen die dus naar hun oude stekking gaan, wat er ook op staat op de stempas. Er staat bijvoorbeeld op uh, Rode Kruisgebouw en ik denk dat ze daar gewoon weer normaal heen gaan. Maar de mensen die dus, laten we zeggen, forens zijn en die dus vlug, vlug even naar de trein moeten... ...krippen dan gaan we naar binnen en uh, dat is dus, een, uh, ik vind het wel een goede service. Dat is ook wat de burgemeester net zei uh, in een voorgaande interview. Het is uh, om het gemakkelijker te maken, niet zozeer om meer kiezers te krijgen. En het is dus echt gemakkelijker dat hier iets zit, merk je aan de, de stemmers? Uh, de reactie van de mensen is heel positief. Ja. Vanavond tellen in de glazen kooi. Uh, ja, ik hoop dat er nog wat meer worden, dan kunnen we nog wat langer tellen. Maar <laughs> als ik het zo zie, zijn we met een half uurtje klaar. Nou, dat is mooi, kunnen niet op tijd naar gebouwde krocht toe? Ik denk dat het best gaat, want het is morgen 6 uur. <laughs> nou, heel veel sterkte nog tot vanavond. En veel plezier. Ja, dank u wel. Okay. Ja, het, eh, het einde van de film is in zicht. Jullie hebben kunnen zien hoe er gestemd uh, werd in Zandvoort. Vooral oh, mag het geluid eraf. Ja, het geluid gaat eraf. Uh, waarom leggen wij dit even stil? Omdat wij een tussenstand hebben. En de local burgemeester en ook de lijsttrekker van de VVD. die gaat nu vertellen wat er nu de tussenstand is. Achter u, uh, Wilfred, staat het scherm. Dus u kan meekijken. Ga je gang. Is, uh... Mag ik een microfoon? Ja, dames en heren, dat is uh, een, de voorlopige uitslag na het tellen van. 56% van de stemmen. Dat is uh, in 2006 is het eerste wat ik noem en vervolgens 2010 en dan ziet u het verschil. Uh, de VVD in 2006 29,5% en in 2010 dus nu uh, 27,2%. De oudere partij 22,2% in 2006 naar 15,9% in 2010. Partij van de Arbeid van 14,7% naar 11,8%. Het CDA van 13,7% naar 13,5%. Gemeentebelangen Zandvoort van 7,4% naar 10,6%. GroenLinks van 4,6% naar 7,3%. D66, deze keer 7,9%. En Sociaal Zandvoort 5,7%. Dus dit is naar 56% van de stemmen. Dus dat kan nog heel veel veranderen. Dank u. Dank u. Dank u wel. Uh, nou, u ziet het zelf. Hier staat uh, meneer Simons. Uh, en er komt ook nog bij een paar andere. Korte reactie graag. Ik denk dat uh, als we als tweede op de lijst staan... van de voorlopige stemmingen, dat we het heel goed doen. En ik verwacht, uh, om, vooral omdat we niet met zeven maar nu acht partijen dus in de gemeenteraadsverkiezingen zitten, dat het heel te verwachten is dat we minder stemmen te verdelen hebben, ieder. Want ieder pakt natuurlijk een aantal stemmen. En ik denk dat als we kijken naar de resultaten van OPZ, die dus boven de 15% liggen, dat we heel tevreden mogen zijn. Oké, okay, een goede reactie. Ik zoek Astrid van der Veld. Die zou bij de deur blijven staan. Astrid. Kom eens naar voren. Uh, je hebt het hele dorp doorgereden met Leo samen. dat was heel gezellig. Is dit het resultaat? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop op een beter resultaat. Ik weet niet waar dit gemeten is, die 56%. Ja. Uh, door, door Den Zandvoortse. Nou, ik denk dat we alleen maar op 56% kunnen zeggen als je bepaalde bureaus nog niet gestemd hebt. We gaan gewoon kijken wat er vanuit gaat. Oké, okay. bedankt. Uh, GroenLinks Aan welke tafel staan jullie? Achteraan Is er iemand van GroenLinks die even naar voren komt? Virgil Virgil, GroenLinks, lijsttrekker uh, Reactie op nu en vorig jaar? Ja, sorry, vorige keer Ja, We zijn een derde vooruit gegaan Als ik het een beetje grof inschat ben Een derde vooruit Ben je er blij mee? Ja, daar ben ik altijd blij mee. Vooruitgang is goed. Oké, okay, D66. Waar is iemand van D66? Ben Meijer, D66. Vertel eens. Dit is pas een stijging. Ja, van nul naar een aantal procent is een stijging. De absolute winnaar is D66, punt. Nou, u heeft het gehoord. Um, we laten het even rusten. We komen straks weer bij u terug. Dit was het, uh, het stemmen geteld na 56%. En als we meer weten komen we bij je terug. Nu is het voor muziek Fred Kroonsberg. No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 Come tumbling Deny my place and time you squander wealth that's mine My light will shine so brightly it will blind you cause there's something inside so strong So strong I know that I can make it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 Say the man is crazy on the coast Lord, there ain't no doubt about it Well, all right Sister Sue Tell me, baby, what are we gonna do? Shake,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 Ja, goedenavond luisteraars van de CfM. Um, de eerste uitslagen, de voorlopige uitslagen, die hebben we zojuist binnengekregen in, het, in de kocht. Daaruit blijkt dat er drie partijen gewonnen hebben. En uh, ook tot op dit moment. En één daarvan is uh, uh, GroenLinks. Bij mij zit de lijsttrekker van uh, GroenLinks, Virgil Barwitz. Mag ik dat vast feliciteren? Ja, dankjewel. Ik ben een blije lijsttrekker. Ja, dat kan ik niet meer voorstellen, ja. Ja. Hey, en... Um... Moeten ze nu weer rekening gaan houden met GroenLinks in, bij ons in Zandvoort, in de gemeenteraad? Ik bedoel, uh, heb je plus misschien? Nou, percentagegewijs denk ik dat het nog niet zo ver is. En uh, er gaat best wel wat, uh, wat door je heen natuurlijk als je de uitslagen ziet. Maar als je ons afzet tegenover de andere partijen, ja, dan moet je ook heel realistisch zijn. We maken geen stijging door zoals landelijk. GroenLinks landelijk maakt een stijging door van zo'n 40-50 procent. Ja, maar vloten jullie daarop mee? Nee, dat gevoel uh, heb ik eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat het wel wat minder is. Dat we daar minder op meedrijven. En uh, dat we hier toch wel heel erg hard ons best hebben moeten doen. Heel erg hard. Ja. Hoe, hoe hebben jullie campagne gevoerd? Openheid. Ja? Ja. We hebben onderwerpen naar voren gebracht waar andere mensen niet graag over uh, spraken. Noem eens wat. Uh, begroting. Uh, er waren partijen bij die zeiden van, uh, nee, daar, daar praten we nu nog niet over. Er wordt al over gepraat, maar we willen nog niet naar buiten treden. Nou, bij het laatste lijsttrekkersdebat zag je dat ook. De drie coalitiepartijen wilden er eigenlijk niks over zeggen. Maar er wordt al over gepraat. Ze zitten al in een werkgroep. En wij zijn, toch voor een andere koers, willen de boel opengooien. Openbreken, laten inwoners maar zelf sneller hun eigen mening vormen. Hoe, hoe kun je dat bewerkstelligen dan? Want... Zij kunnen eigenlijk op een bepaalde momenten alleen maar inspreken, ze hebben verder geen bevoegdheden. Hoe wil je dat gaan doen? Nou ja, goed, kijk, uh, je hebt allerlei manieren. Je hebt, je hebt media, je hebt inspraak, uh, je hebt polls, je hebt websites, je, je hebt allerlei soorten tegenwoordig waarop je mensen kunt bereiken. Kijk, je hebt nieuwe media, dan moet je ze ook gebruiken, vind ik. Ja. Nou, dat is voor jou wel bekend met uh, websites en soort zaken. Ja, uh, ga, Nieuwe ga media. Je dan, ga je daar nu verder mee? Ja. ja, en we gaan ook de wijk in. We willen openheid geven over wat er speelt. ...in het gemeentehuis. En er is een heleboel dat mensen ontgaat. En de gemeente doet hun best. Zij doen hun best om alles via de website naar buiten te brengen... ...via de krant, et cetera, et cetera. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat de gemeente vooral een, een, een bestuurlijk apparaat is. En dat is geen propaganda apparaat. En dat snap ik ook wel. Het is ook de taak, vind ik, van de volks... Voor tegenwoordigers, de mensen die in de raad zitten, om te communiceren met de mensen. Zorgen dat ze aanspreekbaar zijn. Zorgen dat ze zo laagdrempelig mogelijk bereikbaar zijn. Ja, Moeten jullie intermediair zijn tussen de bevolking en het college bijvoorbeeld? Nou, niet direct intermediair. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat het college weet wat er speelt. En dat wij wel de aangewezen personen zijn om dat aan te geven. Ja, absoluut. Wat uh, moet moeten gaan veranderen de komende vier jaar ten opzichte van de afgelopen vier jaar? Luister nou, dus als... de openheid dan maar. Nou nee, dat heeft alles met openheid te maken. Want uh, middels openheid creëer je vertrouwen. Als mensen opeens horen dat zij een bepaalde maatregel om de oren krijgen. Bijvoorbeeld, nou nu noem ik maar iets fictiefs. Dit gaat nooit gebeuren. Maar stel voor dat ze hun hond niet meer mogen uitlaten in de zuidtuinen. Dat wordt beschermd gebied. Geen honden meer in. Een hek. Een, een poort. Ja, dat soort zaken. Stel voor dat dat zou gebeuren en men zou het niet van tevoren weten. Ja, dan breekt, nou ja, op zijn ze zand wordt gezegd, de pleur is uit. En dat moet je niet hebben. Nee. Je moet dingen eerder aankaarten. Ook als je bezig bent met, uh, je hebt een probleem ergens, je wil iets gaan privatiseren of wat dan ook. Geef het op tijd aan dat je bezig bent met een onderzoek. En dan kun je... Uh, als, als bevolking in ieder geval je daarop instellen. Ik vind het heel belangrijk. Mensen zijn zoveel mondiger tegenwoordig, Joop. Dus eigenlijk heb jij uh, het idee dat het uh, vorige college, het, het, nu, het college nu gaat verdwijnen, de bewoners van Zandvoort eigenlijk niet echt serieus heeft genomen. Nee, dat is niet waar. Wat, uh, wat, er, wat, wat je, Waar je mee te maken hebt. Is natuurlijk een bestuurscultuur. Die voor een deel nog een beetje in het oude tijdperk zit. In het oude politieke tijdperk. En we zitten in een nieuw tijdperk. Waarbij je uh, sociale media hebt. Zoals Hives en Twitter en Facebook. En ga zo maar door. En het mooie daarvan is. is dat je beter in contact kan treden. Daarnaast heb je het feit dat mensen mondiger zijn geworden. Mensen komen eerder voor hun rechten op. En daar moet je op inspelen. Maar dat is een proces. Uh, als je het hebt over besturen, daar moet je ook aan wennen. Ja. Ik kan het niemand kwalijk nemen dat mensen nog niet gewend zijn aan een nieuwe openheid en aan een nieuwe politiek. Maar dat ze die omslag moeten maken, dat gebeurt. En wij willen daaraan meewerken. Goed. We gaan even naar het zandfussie weer. Um, stel, je krijgt twee zetels. Is niet ondenkbaar op dit moment. Oké. Okay. Um, en stel, er moet een coalitie gevormd worden en die komen nog Twee tekort. Wat zouden dan jullie eisen zijn om mee te moeten doen? Willen doen? Ja, nog steeds, uh, nog steeds een stukje openheid en betrouwbaarheid. We hebben een verkiezingsprogramma dat hebben wij vier jaar lang gevolgd. En wij kunnen tot op zekere hoogte natuurlijk wel compromissen sluiten, maar het is niet de bedoeling dat je gewoon, eh, zoals landelijk wel eens gebeurt, verkiezingspunten uit je verkiezingsprogramma pff, volledig laat vallen. Dat, dat, als mensen dat van ons gaan eisen en zeggen van je luister, laat je dat punt nou eens vallen en dan gaan wij verder praten, dan zeggen wij eigenlijk van nou, dan wordt het moeilijk. Ja, dan wordt het echt, echt moeilijk voor ons. En stel nou dat, dat ze jullie vragen van uh, groenlinks alsjeblieft uh, ondersteun ons, of willen jullie dan ook in de in het college zitting nemen? Zo ja, wie is dan eventueel jullie uh, wethouderskandidaat? Nou, daar hebben we eigenlijk nog niet uh, precies over nagedacht. Uh, ik ben wel beschikbaar, laat ik dat maar gewoon zo, zo eerlijk zeggen. Maar uh, van mijn andere uh, uh, lijstgenoten en van mijn uh, directe compane Kees van Deurzen heb ik eigenlijk nog geen directe uitspraak gehoord nee. daarover. Nee. Goed, nou oké. Okay. Het uh, zal nog wel even duren voordat de volledige uh, uitslag bekend is. Het blijft spannend, Virgil. Dank je wel voor dit uh, interview. Jij bedankt Joop. Thank you. Son the time. Ja, we gaan nu verder met uh, nog een winnaar. Wees je dat al eigenlijk? Goedenavond Michel Demmers. Nee, ik kom net binnen. Ik ja. weet van niks. Ja, ik kan je alvast vertellen. 56% van de stemmen geteld. Ja. En jullie winnen de 3%. Ga gaan naar de 10% toe. Nou, dat klinkt positief. Dat denk ik ook. Gefeliciteerd eens. Ja, dankjewel. <laughs> Is dat een teken? Ik dat... weet het we niet. Ja, we hebben... Ik, uh, de, de coalitie verliest. Mij, mij en uh, de ploeg van GBZ en mezelf hadden de laatste twee weken wel een goed gevoel. Maar de coalitie, dat vind ik nog veel interessanter, ja. die verliest. Die verliest. VVD, BVDA, OPZ, verliezen. OPZ gaat van 22 naar 15%. Oh, dat is niet Met zo... Met 56%. Uh... We moeten er nog een ja, ja. contingent komen, maar er zit een bepaalde trend in op dit moment. Ja, ja. Dus het eigenlijk het politieke landschap zou kunnen rigoureus kunnen veranderen. Ja, misschien wel. Misschien wel. Oh. ja, ik, ik, ik, ik zag je binnenkomen. Die ja. moet ik meteen hebben, want dan kan ik het hem vertellen. Ja, ja nou, ik vind het wel leuk. Nee, ik, ik wist van niks. Uh, nee, sorry, ik kom net binnen. Dus, had... dus behoorlijk verrast? Nou, echt hartstikke leuk. Ja. Misschien is het wel uh, een beetje loon naar werken. Misschien wel. Maar ja. oh, je hebt in ieder geval nog wat een en ander geroerd natuurlijk, hè, de laatste tijd. Wat? Je hebt, je hebt een en ander geroerd de laatste ja, tijd. Ja, uh. ja, ik heb wat heikele punten aangeroerd, ja, dat klopt. En zou dat, de, dat loon kunnen zijn? Uh, ik denk dat de inzet en vooral het uh, nadenken en uh, de samenhorigheid in de ploeg, dat die uh, belangrijk is geweest. En ook uh, dat we uh, standpunten en ook uh, beleidszaken op de website hebben gezet die misschien niet zo makkelijk waren, maar wel recht door zee. En dat spreekt aan. Dat was natuurlijk de, de, ook de slogan vroeger van, uh, van de Zandvoorts andere Ja, politieken. en nu is het betrouwbaar in ja. integer. En uh, ja, wij hebben dus ook wel een uh, klein beetje bedacht dat angst een slechte raadgever is. Ten ene maal. Michel, dankjewel. Uh, ik spreek je later op avond nog graag een keertje als er de definitieve uitslag er is. Dankjewel Joop. Oké. Okay. Een volgende winnaar, mag ik wel zeggen? Robert de Vries, goedenavond. Goedenavond. Mag ik dat wel feliciteren? Uh, voor niks zijn, op 7%. Dat vind ik, nog ik nogal wat. Terug in de raad, zoals we het zo bekijken. Ja, ja. En dat was onze opzet en onze bedoeling. Is dat uh, het, uh, het debet aan het landelijk effect, het zogenaamde Pertel-effect? Of hebben jullie gewoon keihard gevoel gewerkt hier in Zandvoort? Uh, natuurlijk hebben heel veel mensen heel veel gefolderd en flyers rondgebracht. We zijn natuurlijk steeds overal aanwezig geweest. Uh, en daarnaast denk ik dat je niet kan ontkennen dat er natuurlijk ook een landelijk effect is. Maar dat geldt natuurlijk voor alle landelijke partijen dat daar een effect is. Zijn jullie daardoor weer op de, de, de verkiezingen van Zandvoort afgekomen? Specifiek door dat effect? Of waren jullie het al van plan eigenlijk? Uh, het is eigenlijk uh, door de gemeente uh, zeg maar D66 Bloemendaal. Die vond dat er eigenlijk wel weer een, uh, een, een D66 moest komen in Zandvoort. Die zijn ermee begonnen. Toen waren er nog maar een paar leden, hè, waaronder ik, uh, die, uh, die zeg maar niet actief waren. Toen hebben we het, hebben we het actief gemaakt. Maar uh, meer zoiets van, ja, we zijn er nou tien jaar uit. We moeten eigenlijk weer terugkomen. Ja. En er waren, op een zeker moment waren er voldoende mensen die dat, uh, die dat wilden doen. Okay. Dat is heel belangrijk, want je hebt natuurlijk toch, als je niet voldoende mensen hebt die dat initiatief willen ondersteunen, ja, dan, dan kom je er natuurlijk niet. Hè? Wat maakt het verschil van het programma van D66 meer dan het programma van een andere partij? Nog even, want ik verstond het niet Het programma van D66, ja, ja. wat geeft dat meer dan het programma van een andere partij? Uh, nou, natuurlijk Feitelijk de, de, de, de, de, de, de, de, de bekende dingen, uh, bijvoorbeeld de duurzaamheid, hè, dat vinden we toch heel belangrijk. En dan, niet, uh, en dan toch wat, wat grootschaliger opgezet dan, uh, dan op dit moment in Zandvoort gebeurt. Het uh, bekende wat we natuurlijk ook in, uh, met D66 hebben is dat we graag de burgers erbij willen betrekken. Nou, dat wil iedereen. Als ja. dus je gaat ja, kijken ja. op de borden alleen. Uh, maar hoe, ja, wil je, hoe wil je dat doen? Hoe ga je dat doen? Uh, nou, we wilden uh, toch wat meer gaan consulteren vooraf. Maar dat niet alleen, maar ook in de tweede ronde. Dus als ze als zeg maar, je gaat dus eerst kijken wat, wat vinden de mensen van iets, dan ga je een plan maken. Dat plan dat ga je weer bij de mensen brengen en dan ga je weer met de mensen bespreken wat ze van dat plan vinden. Dus je hebt eigenlijk een, een, een tweeslag willen wij erin gaan maken en als het nodig is zelfs een drieslag. Verder willen we toch dat referendum maar weer uit de uh, stof halen. Want... Ja, voor mij mag vaker gebruikt worden. Ja, goed, maar... ja, ja, ja. Dus dat is... Dan gaan jullie weer initiëren in ieder geval. Ja, want het, het is natuurlijk feitelijk, het bestaat die zandvoor. Ja, ja. Maar het is voor uh, wat ik ervan begrepen heb één of twee keer gebruikt in de afgelopen uh, tien of twaalf jaar. Nou, dat willen we ook wat vaker. En uh, ja, hoe kun je nog meer mensen betrekken? Wat, wat mij opviel bijvoorbeeld, is dat toen, ik, toen wij aan het flyeren waren in Bentveld, eh, dat, dat ik, daar nou, dan heb ik, ik heb altijd de neiging om spontaan mensen aan te spreken, eh, en dat je in, in zeg maar, zo'n middagje flyeren' in Bentveld, ontzettend veel kennis krijgt en inzicht krijgt in wat er onder de mensen leeft. Is dat een beetje de Amerikaanse manier van voeren? Uh, naar de mensen toegang. Ja, naar de mensen. Maar het probleem is, wij zijn natuurlijk nog maar net begonnen als partij. Dus we hebben niet zo heel nou, veel. als partij in Zandvoort. Dan. Ja, in Zandvoort. Ja, in ja. Zandvoort ja, we zijn natuurlijk tien jaar weg geweest. Ja. Hè, dus het, het, het valt ook niet mee hè, om, om dat te doen. Ik denk dat we dat veel meer hadden willen doen. Maar we, we, we gaan er nu vanuit dat we een basis hebben gelegd. Hè, voor uh, D66 in Zandvoort weer. En dat we de komende vier jaar eraan gaan werken. Dat, ja. uh, dat de partij gaat uitgroeien. Uh, stel dat het uh, nodig zou moeten zijn.